Het is acht uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Libië heeft vanaf het begin geprobeerd... het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli te saboteren. Volgens een deskundige die uit het onderzoeksteam is gestapt... wilde Libië dat het zou lijken alsof de crash was veroorzaakt... door een hartaanval bij de piloot. Dat was volgens hem al bedacht, nog voordat er een lijkschouwing was gedaan. Volgens de onderzoeker is de ramp met het toestel van Afrika Airways... waarschijnlijk veroorzaakt door vermoeidheid van de piloot... en plotselinge mist... Bij de crash vorig jaar mei kwamen ruim 100 mensen om het leven... onder wie 70 Nederlanders. Alleen een jongen van 9 uit Tilburg overleefde de vliegramp in Tripoli. De oud-directeur van kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam... wil dat minister Opstelte, advocaat Korver, tot de orde roept. Oud-directeur Drent zegt dat Korver hem demoniseert... en wil dat hij daarmee ophoudt. Korver maakte vrijdag bekend dat hij namens een aantal ouders... aangifte gaat doen tegen Drent, omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd op signalen van kindermisbruik... De oud-directeur van het Hofnarretje is geen verdachte in de Amsterdamse zedenzaak... en zegt dat hij altijd volgens de protocollen heeft gehandeld. Rond het pluimveebedrijf in het Zeeuwse Schoren... waar eind vorige maand vogelgriep werd vastgesteld... mogen weer pluimvee en eieren worden vervoerd. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. Eind maart werd bij het bedrijf een milde vorm van vogelgriep vastgesteld. Het ministerie stelde een vervoersverbod in rond het bedrijf... en dat wordt morgenochtend opgeheven. Algemeen directeur Rick van den Boog vertrekt bij Ajax. Hij zal op 1 juni opstappen omdat hij vindt dat hij zijn functie niet meer naar behoren kan uitoefenen. Van den Boog ligt onder vuur omdat hij adviezen van Johan Cruijff over de toekomst van Ajax onverkort, niet onverkort wil overnemen. Het weer vanavond en vannacht helder, minima van 3 tot 8 graden. In het noordoosten kan het aan de grond een graadje vriezen. Morgen opnieuw zonnig, dan 16 graden in het noordwesten tot lokaal 22 graden in Limburg. En tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Knoopend Hoevelaken, 2 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Afrit Buntschoot en Afrit Soes 2 kilometer door werkzaamheden. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Akersloot en Knoopend Kooimeer, 2 kilometer file door een ongeluk. A9 Amstelveen richting Alkmaar, uh, daar is de rechterrijstrook dicht door dat ongeluk. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen, 2 kilometer. Op de A28 Hogeveen richting Zwolle tussen De Wijk en Staphorst, 3 kilometer. Zwolle richting Amersfoort tussen Knoopend Hoeflaken en Amersfoort, 2 kilometer. En nog iets verderop tussen Amersfoort en leuster Zuid, ook 2 kilometer. En verderop tussen Maren en Soesterberg, ook 2 kilometer. En tussen Den Dolder en Utrecht staat ook een file op de A28. Dan de A59, Zonzeel-Os. Bij Heusden is in beide richtingen de afrit dicht... door een gaslek op de N267. En die weg, de N267, tussen Dunde en Andel... is dus de aansluiting en de A59 dicht in beide richtingen. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WPRO-NTR. Labyrinth. Peter van der Willen en Isolde Hannesleven. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag hoort u hoe mooi microben kunnen zijn... als ook op welke dramatische wijze hun leven kan eindigen. Hoe zeebonken door weer en wind, ja, zelfs vanuit de ogen van cyclonen... meteorologische gegevens verzamelden... en welke verhalen er verzonken liggen in een oud scheepswrak. En te gast in de studio zijn Willem Meurser Bruins... oud-conservator van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, ja, Momenteel worden de zuidelijke staten van Amerika geteisterd door tornado's. U uh, was stuurman ook van grote schepen. Uh, tornado's komen dan niet op zee voor, maar ik kan me voorstellen... is het inderdaad een storm de grootste nachtmerrie of als stuurman. Nou, storm is natuurlijk uh, vreselijk, Ja, dat, uh, dat is ongeveer het ergste wat je kan, uh, kan overkomen. Speciaal cyclonen en uh, tyfonen, dus de maritieme variant van de, van de tornado's. En ja. wel eens meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Oh, gelukkig. Al die jaren op zee nooit de storm <laughs> nou, meegemaakt? Nou, niet, niet, niet, wel stormen meegemaakt en ook wel, uh, ook wel in, in het randgebied van een cycloon, maar uh, niet echt in het hartje, gelukkig. Microbiologen zitten naast u, Gijs Kuhne en Willem Reinders. Uh, Willem Reinders, je bent initiatiefnemer van het Micro-Kanon, daar gaan we het zo over hebben. Maar een van de? Dan... Hè? Ja, één van de initiatiefnemers. Ja. Maar dan wil ik wel alvast weten, wat is uw favoriete microbe? Nou, er zijn er een heleboel, maar ik hou het bescheiden. En dat is de, het microorganisme waar ik het meest mee gewerkt heb in het leven. En dat is Escherichia coli, de tool in de DNA-technieken. U zegt bescheiden, maar voor alle microben geldt dat het heel klein en bescheiden is. Ja, maar goed, als je heel veel gebruik maakt van één type micro-organisme... dan is dat natuurlijk het grote werk wat je gedaan hebt. Oké. Okay. Dat is E. Coli. We gaan het dus over hebben. Naast u dus Gijs Kuhne, emeritus hoogleraar microbiologie. Ja, U bent vooral expert op het gebied van bacteriën. Dan wil ik wel van u weten wat uw favoriete bacteriën zijn. Ja, mijn favoriete bacteriën zijn bacteriën die iets met stikstof of iets met zwavel doen... En die spelen een heel belangrijke rol in het instand houden van de kringlopen... Eh, op deze aarde van alle elementen. En we gebruiken ze ook om afvalwater zuiver, uh, zuiver te maken. En uh, we zijn nu steeds verder dat we hele duurzame processen kunnen krijgen... en zelfs af en toe nu zelfs winst kunnen maken... met het zuiveren van afvalwater. Ja, we gaan straks meer over, horen over hoe we die microben en bacteriën... kunnen inzetten voor, voor ons als mensheid. Ja, want microben, ze zijn klein, toch veelzijdig. Ze zijn ziekmakend, maar toch ook wel weer nuttig. Ze zien er saaie uit... Maar ze zijn ook alweer een kunstvorm op zich in sommige gevallen. En uh, ja, ze kwamen als eerste en ze gaan waarschijnlijk ook weer als laatste weg. Reden genoeg om een boek vol te schrijven over micro-organismen. En dat heeft een aantal, aantal microbiologen dan ook gedaan. Het boek, de micro kanon wordt morgen officieel gepresenteerd... en ligt vanaf komende week in de winkel. En enkele auteurs schreven alvast een voorproefje. Kijk, ze zijn zo ontzettend klein dat je ze niet ziet. In je normale leven zul je geen, geen bacterie tegenkomen, gewoon geen microben tegenkomen. Dus alleen onder de microscoop kun je ze zien, die dan heel sterk vergroot. En dan nog zijn het maar kleine speldeknopjes. Echt heel erg klein. Maar ze zitten dus echt overal. Ze zitten op, op, je, op je huid, ze zitten op de deurknoppen, in de bodem natuurlijk. Vooral ook in de oceanen. En ook in je eigen menselijk lichaam zitten ze. Je kunt het natuurlijk niet verzinnen qua omstandigheden of er is wel een bacterie die zich heeft aangepast. Ja, dus dus micro-organismen zijn heel uh, gevarieerd qua stofwisseling. Ja? Terwijl als je dat naar mensen bekijkt of hogere organismen, die zijn natuurlijk relatief veel meer hetzelfde. En um, als je bekijkt wat die micro-organismen doen, bijvoorbeeld de waterzuivering, dat is eigenlijk een zegen voor de mensheid omdat ze zorgen dat we, nou ja, we schoon oppervlaktewater hebben. En dat was in het verleden was het nog wel eens anders. Er werd water gewoon geloosd op grachten. En dat moet een aardige stinkende troep geweest zijn. Uh, en als je ziet dat afvalwater alleen maar geloosd mag worden na een zuivering... dat betekent dat we schoon oppervlaktewater hebben... waar ook weer vissen groeien, waarin we in principe weer kunnen zwemmen... En dat is een, uh, goed. En dat doen toch de micro-organismen. Dat, ja, dat kun je ook bijna niet voorstellen als je hem onder een microscoop zit, Dan kun je niet geloven dat zo'n klein celletje dat allemaal kan. Maar, en ze kunnen in feite uh, heel gevarieerde uh, reacties kunnen ze tentoonspreiden. Een micro-organisme is natuurlijk een eencellige. En je moet dan denken aan een parasiet. kan ook een micro-organisme zijn. Een bacterie is een micro-organisme. Een virus is ook een micro-organisme. Dus er zijn verschillende soorten. Nou, het aantal vormen is, is een feit beperkt. Dat je, als je naar de bacteriën kijkt, dat zijn dan uh, bolletjes: uh, uh, staafjes uh, kunnen dat zijn. Maar ook bijvoorbeeld uh, bolletjes aan elkaar. Dan krijg je een soort een treintje van bolletjes. En ook een treintje van staafjes. En nog weer andere hebben de vorm van een soort drijventros. Die vormen als het ware een kleine microkolonie. Uh, Mijn favoriete bacterie is een heel saai staafje. Het is niks. niks uh fotogenieks aan. Hij is groot ongeveer 2 micrometer, dus dat is uh, uh, duizend keer kleiner dan 2 millimeter. Maar je kunt het saai noemen, maar ja. <laughs> Kijk, als je dan wil begrijpen waarom ze zijn aangepast en dat soort dingen en uh, hoe, ze, hoe ze leven, dus welke stofwisseling dat ze hebben, dan zijn ze toch weer heel erg interessant. Maar het is wel zo dat sommige micro-organismen ook qua vorm heel elegant zijn. bijvoorbeeld met een methanogeen, Dat is Dat is een heel slank micro-organisme... die heel langzaam glijdend beweegt. En dat is best wel mooi om te zien onder de microscoop. Heribert Sipionka is nu hoogleraar in Duitsland. Hij heeft een website gemaakt met alle mogelijke verschijningsvormen... van de micro-organismen die in zee voorkomen voor een groot gedeelte. En dat, dat, dat is gewoon kunst... En dat vind ik ook een aspect wat heel erg mooi is. De vorm en de kleur. Het is van een, van een schoonheid en van een pracht die, die me heel erg aanspreekt. Als je oppervlaktewater neemt, of een beetje slootwater... en je bekijkt dat onder de microscoop, daar kun je echt uren naar kijken. Want er zitten, een van bacteriën, zitten daar ook protozoen in. En, nou, dat is een hele levendige bedoeling. Die nou ja, heel fascinerend is om te zien van wat voor micro-organismen erin zitten hoe ze bewegen, of ze bewegen, en soms zie je ook dat uh, bacteriën opgegeten worden. Nou ja, het is echt, echt heel boeiend. Het is uh, nou ja, een soort, uh, nou ja, een kleine aquarium als je het zo wil zien. Sommige stinken heel erg, ja. ja, ja. Heel erg. kunnen ja. huwelijken op stuk lopen. <laughs> Pardon? Zweetvoeten. Die geur die wordt veroorzaakt uh, door uh, bacteriën. Die zitten op je huid. En uh, in de bes uh, beslotenheid van de sok en de schoen... kunnen ze hun werk doen. En uh, zetten ze dode huidcellen om... en kunnen ze daar uh, uh, een stofje van maken wat uh, heel vies ruikt... De micro-organismen die waterzuiveren, die stinken een beetje. Ze produceren wat waterstofsulfide En dat heeft de reuk van rotte eieren. Dus dat uh, meurt een beetje. Ik ruik de verschillen. En ja, de een ruikt wat zoeter dan de ander. Eh, Sommigen ruiken echt naar putlucht, eh, ontlasting. Nou, noem maar op. Het ruikt wel, dat wil ik niemand kennen. Maar het is niet zo dat het zo erg is dat je daarvan wegloopt. Dat is het uh, zeker niet. Nee, kijk, je went aan dat soort dingen. En op een gegeven moment ga je het zelfs lekker vinden. <laughs> ja, soms heeft, heeft zo'n geur wel iets, iets herkenbaars. En, uh, en dan denk je, oh, dat is Pyrococus. Ja. U hoorde microbiologen Caroline Plugge, Servé Kengen, Von Stams, Willem Reinders en Fred Bogert. In een montage gemaakt door Frederik Melman en Remy van den Brand. Ja, en tijdens nou ja, de bevindingen van al deze mensen kregen wij hier de illustraties erbij. Kijk hoe mooi ze zijn eigenlijk met jullie boek van het ja? microkanel. Te kijken trouwens ook via de webcam van Radio 1. Maar, het, boek, het boek is er, hè? Het boek is er, ja. ja. U zegt het ook, trots. Heel trots, maar ook wel een beetje met geknepen billen, zal ik maar zeggen. Want uh, uh, gisteren werd per courier uit Slovenië het boek, uh, twee exemplaren bij mij thuis, uh, afgeleverd. Ze dus was kantjeboord, anders hadden we het morgen niet kunnen uh, presenteren. Is dit ook uh, um, de rehabilitatie van de microben? Nee, dit is, ja... Het, het boek op zich is eigenlijk een, een, een jongsdroom. Uh, daar kan ik wel iets over vertellen. Ja, hoe is het tot stand gekomen? Nou ja, dan neem ik jullie mee, ongeveer 40 jaar geleden, uh, midden, midden jaren 70... Toen u al... nog een korte broek droeg? Dat mocht toen nog, ja... Als ik het nu doe, dan, dan verklaren ze me voor gek. Maar uh, er hing op het lab waar ik toen werkte, was een, er hing een prachtige sfeer. Er werd heel hard gewerkt. en We maakten ook dankbaar gebruik van de bijproducten van de, van de microben. Bier, kaas en wijn. En uh, daar is een vriendenclub ontstaan. En die vriendenclub die heeft zich uh, zes jaar geleden, zeven jaar geleden... Uh, ge, ge, gebundeld tot de microbenclub. Die wil ik hier toch even expliciet noemen. En uit die microbenclub, uh, dat was zeg maar een... een groep die elkaar weer op ging, zo ging zoeken na al die jaren, is het idee ontstaan om iets nuttigs te doen, behalve elkaar te ontmoeten, wat ook heel nuttig is. We hebben een boek bedacht. En dat is dit boek geworden. En het is eigenlijk het is een lappendeken van verhalen over de microbiologie. Want is dat ook hoe zo'n avond gaat, dat jullie elkaar verhalen vertellen over uh, verschillende micro-organismen? Nou ja, je vertelt uh, elkaar wel over wat je doet of wat je anders bent gaan doen. De meesten zijn trouwens in het veld gebleven. Sommigen zijn hoogleraar geworden. Ik ben zelf iets heel anders gaan doen. Maar uh, ja, we, we praten wel over het werk. Maar niet alleen. Kunnen, het, het werk is ook spannend, want uh, onderzoek naar micro-organismen voert vaak naar spannende plekken. Ja, nou en of zeg, um, daarnet werd al uh, daarnet gezegd dat soms die bacteriën zo vreselijk stinken. Uh, dat, en dan maken ze dus zwaavel water, waterstof, hè? dat is die rotte eiergeur. Maar ik heb vooral gewerkt met bacteriën die die rotte eiergeur weer opeten. En daar zijn prachtige bacteriën bij. Helemaal niet onogelijke. Er zijn schitterende bacteriën die je zelfs met een pincet uh, uit de modder kunt vissen. En dan Wat zie schuil. je onder het microscoop een lange sliert met allemaal mooie gele zwavelbolletjes erin. Die ze uit die vieze stinkende stof hebben gemaakt. Maar moet je ver reizen of zou je in Nederland ook al heel uh, nou, hardig, uh... Ja, Als je hier gewoon naar de Waddenzee gaat of uh, naar de Zeeuwse wateren en je gaat er langs de kust... dan kun je daar zomaar is het voor het opscheppen. Een feest voor het oog. Maar zeeën dus vooral? vooral ja, zee. nou, je kunt, nee, want je kunt ook aan alle modderslootjes kun je allerlei leuke bacteriën vinden. Maar die hele grote bacteriën vind je makkelijker in het marine milieu, hè, in het zeemilieu. Daar liggen ze dus in de modder eh, vaak op de oppervlak, omdat er heel veel eh, in, de, in de modder van de zee... heel veel van die, van die zwavelwaterstof, die stinkende geuren, worden geproduceerd bij de afbraak van, van organische rommel. Eh, en dan zijn er ook wel bacteriën die dat keurig opeten en dat zijn dan... Vaak die spectaculaire bacteriën die er zo mooi uitzien. Maar ze komen overal voor uh, bacteriën, want het is werkelijk ongelofelijk... in wat voor omstandigheden de, de micro-organismen nog weten te overleven. Ja, en dat, dat is natuurlijk leuk, want dit zijn natuurlijk hele vriendelijke condities. Maar als je nou bijvoorbeeld dit boek openslaat, hè, dan uh, is het meteen al zo... dat je getroffen wordt door de bizarre omstandigheden... waar micro-organismen nog kunnen leven hè, bij bij meer dan 100 graden. Als je die wil kweken, moet je dus gewoon een een, een, kook, een, een pressure cooker nemen. Hè. En, een, dus een, een hoge drukpan. Want anders kun je niet boven de 100 graden komen. Maar deze bacteriën leven nog bij 115 graden. En die leven in, in het echt ergens heel diep in de vulkanische bronnen. Onder in de zee, op 2000 meter diep. Waar er 200 atmosfeer druk is. En ja, ook geen zuurstof. Dat hebben ze ook niet nodig. Uh, jawel. Daar beneden is wel degelijk zuurstof. Uh, want dat wordt dus Aangevoerd met het uh, zeewater. En uh, daar komen dus die vulkanische bronnen, die, die spuiten daar dus grote hoeveelheden weer van die zwavelwaterstof uit, maar ook bijvoorbeeld waterstofgas en methaan. En daar leven dus hele. ...levensgemeenschappen, maar die starten bij bacteriën. Uh, die bacteriën zijn als het ware de, de, het begin van het leven daar... ...want die eten dus uh, die rommel uit de vulkaan... ...en worden er vervolgens weer opgegeten door andere bacteriën. En in bijzondere gevallen is het zo dat daar hele rare mossels... ...maar ook gekke wormen uh, leven naast die vulkanische bronnen... ...en die hebben in hun levende cellen hebben ze bacteriën gehuisvest symbiose met bacteriën. En die doen het, eh, dan weer het werk voor hun. Die fixeren dus um, dan voor hun het koolzuurgas uit de lucht. Net zoals een plant dat in het licht doet. Hoe zij dat met die vieze stinkende rommel. Uh, en dan worden zij vervolgens weer door die, door die, die wormtjes of door die uh, mosseltjes weer opgegeten of geconsumeerd. En daar leven ze van. Maar en een groot deel van het boek gaat over variatie en adaptatie. Maar Willem Reinders, hebben je dan ge gekeken naar... oké, okay, daarin doen we de grote extreme tussen alle microben en bacteriën. Inderdaad, ja. zoals... Uh, Genoemd. Het boek is eigenlijk anders ontstaan. We hebben gewoon, laten we zeggen, bevriende microbiologen gevraagd om een verhaal te schrijven. En eigenlijk is pas achteraf de lijn in het boek aangebracht. En dan hebben we hebben natuurlijk ook veel hulp gehad van de uitgever en van Cloud Biemans, degene die ons daar erg bij geholpen heeft. Maar het boek is dus eigenlijk een lappendeken van, van alles en nog wat. Er staat heel veel in over de, de geschiedenis waarin Nederland, vooral de Delftse school natuurlijk toonaangevend is geweest, te beginnen met Anthony van Leeuwenhoek. Maar uh, ik denk hij is jouw voorgangers, De uh, ontdekker, toch? Van de het ziekenhuis, Daar ja, zijn de meeste oh, mensen misschien van, ja, maar... Hij is met name de, de... Hij was erg goed in het slijpen van glas. En hij kon daar dus uh, een microscoop mee maken. En die lijkt in, in geen veld of wegen op de, micro, op de microscoop die wij tegenwoordig gebruiken. Uh, heel veel microbiologen gebruiken eigenlijk al helemaal geen, geen uh, microscoop meer. Dat is een beetje het klassieke beeld. Maar... Uh, uh, hij, hij heeft dus zeg maar de eerste micro-organismen gezien. Het was toch ook zo dat hij uh, zijn eigen zaad bestudeerde. en uh, zag dat daar beestjes in zaten? Ja, dat geloof ik ook. Ja, maar... Was dat ook het eerste micro-organisme dat hij zag? Of had hij daarvoor al anderen gezien? Nou ja, dat is niet een echte. Ja, het is wel, je kunt het een micro-organisme noemen. Nou, maar het is in ieder geval heel klein, iets van. van beweegt, ja, precies. En maar, het is één cellen. Uh, het, is, het, is, het zijn natuurlijk de menselijke zaadcellen. en die heeft hij uitvoerig beschreven. Maar die zijn nog relatief groot, hè? En, en hij verbeterde zijn, zijn lensjes. Dat was steeds een, een heel klein microscoopje van een paar centimeter groot... met een piepklein lensje erin. En die verbeterde die steeds. En hij begon dus steeds meer detail te zien. En je ziet hier dus in dit boek ook hele leuke voorbeelden... van wat je allemaal kunt zien. Uh, hier is een plaatje voor, voor mijn notabene... van wat je door zo'n microscoopje kunt, uh, werkelijk kunt zien. Dan kun je gewoon de gistcellen zien. Maar dat is dankzij de kwaliteit van de lenzen die Antonie van Leeuwenhoek maakte. Maar, willem Zeg zegt net, we gebruiken eigenlijk bijna geen microscoop hier meer. Hier is een hoogleraar, man van de microbenclub. Hoe ja. gaan jullie dan te werk? Uh, nou ja, je, je kijkt vaak naar de effecten van, uh, van micro-organismen. Dus zeg maar de producten die ze maken, de eiwitten die, ze, die, die gemaakt worden... de stoffen die ze verbruiken, de eindproducten. En uh, de microscoop was natuurlijk vooral in het begin... Uh, hoe ziet, het, hoe ziet uh, ja, het beestje, mag ik niet zeggen, want, maar uh, hoe ziet een microbe eruit? Maar als je dat eenmaal weet, uh, dan kun je eigenlijk... Uh, met een gewone uh, lichtmicroscoop, die kun je wel aan de kant zetten. Daarna moet je met elektronenmicroscopen verder gaan... om heel diep in het micro-organisme te kunnen, kunnen zien. Ja, nou was onze, onze planeet aarde, want dat vind ik toch nog het meest fascinerende... dat hier ooit leven is ontstaan. Er was zo'n klomp en ineens was er leven. Dat moeten ook micro-organismen zijn geweest, meneer Kunne. Ja, zeker, want dat is de, de simpelste vorm die wij kennen. Maar dan moeten we natuurlijk onmiddellijk bijzeggen... dat de eerste, die vorm, de eerste vorm van leven hoeft er nog niet uitgezien te hebben... als een bacterie die we nu kennen. Dat is voor ons de simpelste vorm. Maar het kan dus zijn dat er nog een eenvoudigere variant is geweest... die nu geen kans meer van slagen op deze aarde heeft... maar in het begin vermoedelijk wel. En hoe dat ontstaan is, dat weet helemaal niemand. Um, maar wat men dus vermoedt, is dat onder de nogal... Uh, ruwe omstandigheden die er toen op aarde verkeerden... hoge temperaturen, hoge zoutconcentratie op allerlei plaatsen... dat daar een hoeveelheid interessante chemie eerst heeft plaatsgevonden. Reacties, spontane reacties van de chemie. En dat daarbij dus een bepaalde onderdelen zijn ontstaan waaruit je een bacterie, een simpele bacterie zou kunnen bouwen. Maar het zou toch ook met een of andere klomp of een komeet... of, een ja. komeet of iets op aarde geland kunnen zijn, absoluut, dat, dat het gewoon is het, exotisch ja, is? Ja. Dat, dat, dat het leven op aarde sowieso allochtoon is. Ja, dat is een serieus alternatief waar wij ook absoluut niet tegenop kunnen. Het is gewoon zo dat als er dus een, een gigantische klomp ijs... van een andere uh, plaats is gekomen, dan kan daar binnenin... best een uh, leven al hebben gezeten. En daar valt gewoon niet over te argumenteren. En stel dat het helemaal misgaat. Hè, er, er, er komt zo'n meteoriet of, of we veroorzaken een atoomoorlog of zo. Dan, dan zal het micro-organisme dat makkelijk overleven. Ja, nou, absoluut. Dat, dat... Ik denk dat dat gegarandeerd zo is. Ja. En dus we gaan er allemaal aan? Ja, behalve de bacteriën, denk ik. Want ik denk dat, moet het wel heel, dat moet onze aarde zou dus boven 110 graden of 120 graden moeten opwarmen overal. Uh, uh, tot helemaal diep in de, in de grond tot waar, diep, ze, ook de grond, waar ja. ze ook zitten. Uh, dus ik denk dat als wij straks allemaal al lang weer weg en verdwenen zijn... dan zitten de micro-organismen nog steeds hier op de aarde. Ja. Willem Reinders, hoeveel ja. van de micro-organismen kennen wij eigenlijk? Nou, hoeveel, hoeveel weten wij, uh, hebben wij ja, een naam gegeven of het, ooit het bestudeerd? Het staat ook in dit boek. Iemand heeft het opgenomen in een van de, van de ja. hoofdstukken... Uh, wij kennen nog niet 1% van de, de 100% die er mogelijk aanwezig zou zijn. En dat is natuurlijk speculatief, want hoe weet je wat 100% is. Maar wat wij kennen, uh, dat kunnen we vaak nog niet eens aan het groeien krijgen. Komt het door de late uitvinding van die microscoop? Of waar ligt dat aan? Nou ja, het is heel moeilijk om, uh, laten we zeggen... de micro-organismen waar, waar Gijs het over heeft... om die uh, aan het groeien te krijgen. Die zitten natuurlijk op hun eigen habitat, uh, op hun eigen plek. En daar doen ze het. Maar neem ze mee naar een laboratorium... dan moet je de omstandigheden... Uh, vergelijkbaar ja. gaan maken. Ja. En dat is vaak heel erg lastig omdat je niet precies weet wat die omstandigheden zijn. En dat ze goed zijn, adaptatie kan tegen je werken in een laboratorium, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar je hoeft vaak om een uh, micro-organisme te, te uh, onderzoeken, hoef je het niet meer te laten groeien. Je kunt uh, gebruik maken van de eigenschappen, de technieken die er zijn om DNA te bestuderen. Mensen associëren bacteriën toch vooral met snotneuzen en, en andere ongemakken. Hoeveel van alle micro-organismen zijn schadelijk voor de mens? om de reputatie toch maar een beetje recht te zetten. Nou, heel veel. Maar uh, meteen moet ik eraan toevoegen... heel veel meer uh, doen heel nuttig werk. Want uh, brood, bier, wijn, kaas... Maar in percentages? Hoeveel zijn er goed, hoeveel zijn er slecht? Als je, je dat dan toch moet hebben. definiëren... Nee? Ik, zou dus, uh, ik zou dus nooit gezegd hebben heel veel. Hè, want dat is dus een, een ongedefinieerd getal. Uh, hm. Heel veel, dat lijkt wel eng, misschien wel 200... maar dat is een absoluut miniem percentage... op de grote hoeveelheid bacteriën die er zijn. Maar ze zijn wel heel vervelend en we dragen ze allemaal mee. Want met die 6 miljard mensen trekken we natuurlijk alsmaar meer aan. En die bacteriën zijn handig. En die, uh, ja, die adapteren zich ook aan de manier op wij leven. Dus die paar die er heel vervelend zijn, worden ook steeds vervelender. Hè? Dat weten jullie ook wel. Die maar waarom om het dan thabioen? positief te eindigen, hoe kunnen we ze in de toekomst voor ons gebruiken? Ja, dat doen we dus voortdurend. Hè? Afvalwaterzuivering. Maar in de toekomst, van wat zijn denk ik, de nieuwe dingen die daar aan zitten te komen? Oh, ik denk dus, nou ja, een van de voorbeelden is dat we straks uh, zullen, onze zullen realiseren dat wat we nu nog vieze rioolwater noemen, dat dat een, een buitengewoon nuttige grondstof is om allerlei leuke dingen uit te maken met behulp van bacteriën. En dat doen we nu ook al. En we kunnen ze dus misschien ook wel zelf fabriceren, bacteriën. Zo moeilijk moet het ook wel niet zijn. In de computer kan het al. Sommige afdelingen zijn er al mee bezig, in het silico. Maar weet je, dat is wel een leuke academische exercitie, om zo'n bacterie te construeren. Maar dus, er is zo'n uh, prachtig arsenaal aan bacteriën beschikbaar in uh, onze natuur. Dat als je daar met slimme uh, selectiemethodes. kun je daar nog van allerlei te tevoorschijn toveren. Wat prachtige dingen voor ons kan doen. Dus, en zeker in. Uh, een synthetische bacterie die heeft in feite niet veel kans in het wilde leven hierbuiten. Want uh, je moet er echt op uitgerust zijn. En 4 miljard jaar evolutie, uh, dat kun je niet zomaar even met de synthetische bacteriën regelen hoor. We gaan er straks nog iets meer over horen in een reportage over gist. Maar hartelijk dank alvast microbiologen Gijs Kuhne en Willem Reinders. Want het is nu tijd voor het wetenschapsnieuws. <tied> Ah, dit, dit nieuwtje was al, was al in het nieuws, maar ik vond het gewoon zo grappig... dat ik hem gewoon lekker nog een keer ga vertellen. Um, een uitgestorven taal. Er zijn nog maar twee mensen die die taal spreken. Het gaat over de Mexicaanse taal Ayapanenco. En um, ja, die, die twee sprekers, dat is het slechte nieuws... die hebben nou ruzie met elkaar. En die weigeren nog langer iets tegen elkaar te zeggen. Ik vond het gewoon heel grappig. En die taalkundigen die maken zich daar de zorgen over. Want die denken dat als die twee sprekers die het nog spreken elkaar de rug toekeren. Dat het uh, dan wel echt snel gebeurd zal zijn met deze taal. Vond ik leuk. Um, ja, wat gaan we doen? Oh ja, er is een nieuw programma. en Dan, dan kan je met je brein kan je, uh, het einde van een film bepalen. Dus, dus dan zit een soort meetapparatuur op je harses. En die, die kijkt constant uh, hoe jouw emoties zijn. En aan de hand daarvan kunnen dan verschillende varianten van het einde van de film uh, uh, worden afgespeeld. Dus neem bijvoorbeeld de film Titanic. Ja, ik wel. Maar volgens dit is dan het fragment dat ze bijna doodvriest. Uh, en nou ja, nee, en zij net die niet. Die jongen, die liefde, die moet ze achterlaten. Uh, die boot die zingt. Het was een vreselijke film. Het was een nog veel vreselijker boot. En uh, die, die, die jongen die blijft achter. Zij overleeft uiteindelijk. Nou kan het zo zijn dat jij dat niet trekt. En dat je dan denkt, nou ja... Die KBO moet op, die, op, dat, ja, vlondertje moet liggen, niet op dat vlondertje liggen en niet zijn. En dan zou dus, dat is dan het experiment, zouden die hersengolven die zouden dat signaal geven aan het programma. En dat, dat zou dan het einde van de film zou dan, uh, ter plekke. En er zijn verschillende variaties opgenomen. Dan krijg je gewoon een happy ending. Ja, nee, ik vond het waardig. Mindplay.com. Ik, ik vraag me alleen af wat je dan denkt. Ik vind dat die boot helemaal niet moet zinken. Of het dan niet een hele suffe documentaire wordt uiteindelijk. Um, oh ja, was heel leuk was bij. Um, dat was helemaal niet leuk, maar het was heel interessant. Bij de Archives of Dermatology uh, stond dat in. Ze deden een soort uh, bevolkingsonderzoek bij Afro-Amerikaanse vrouwen. En uh, nou ja, of die verschillende ziektes krijgen en dat soort dingen. En dan gingen ze naar suiker kijken. En dan vonden ze ineens een enorme toename van kale plekken. En dan zijn ze dus achter gekomen dat haar dat je, dat je van die extra dreads aan je hoofd hangt... dat dat kale plekken uh, veroorzaakt. Zeker als je dan het haar nog een beetje stel maakt. Dus dat je een soort chemische ontkrullers gebruikt... en dan vervolgens extra gewicht erin hangt. Dat, dat, kan, uh, dat kan het haar niet hebben. En daardoor krijgen die vrouwen dus uh, in vrij grote percentages uh, kale plekken... Wel jammer, want het ziet er altijd zo mooi uit. Het ziet er prachtig uit, maar er wordt dus gezegd dat je daar een beetje mee moet oppassen. Oh ja, uh, walvissen die hebben uh, iets wat ja, bij mensen een hit-single zou, uh, zou kunnen noemen. Dus ze hebben zeg maar hun roep, het staat in Current Biology. En, en dan gaat zo'n zo soort lied van een walvis, dat gaat dan rond van walvis naar walvis. En dan heb je elk seizoen ook weer een andere hit die ze nazingen. Laten we eens luisteren naar uh, één variant van zo'n uh, walvislied. klinkt ook als een schetende micro Ja, en dan op een gegeven moment dan, dan verspreidt dat zich... en dan krijg je dus ook een soort geoefende variant... want dan hebben ze het heel vaak gezongen... en dan, dan, dan gaat het wat sneller, dus dan, dan klinkt dat weer zo. komt hij? Oh, dit was, dit was de geoefende variant, dat wist ik niet. Ik was nog niet helemaal thuis in de walviszang. Maar in ieder geval, uh, ja, je zou het kunnen vergelijken... met een, uh, een hitje van de Beatles of van, uh, van, van U2, of zo, maar dan onder uh, walvissen. Oh ja, rechters, die, uh, die, die, ja, er wordt natuurlijk altijd uh, gesuggereerd... dat die heel professioneel zijn en dat die zich door niets laten beïnvloeden... en gewoon op basis van de wet en hun professionaliteit tot een oordeel komen. Nou, onderzoekers uit de Verenigde Staten en Israël... die wilden dat dus onderzoeken. Gingen ze eerst kijken of uh, allerlei factoren als uh, ras en, en uh, achtergrond grond of dat invloed had op de uitspraak. En het ging dan over een groep rechters, Israëlische rechters... die moesten bepalen of iemand in aanmerking kwam... voor vervroegde vrijlating of niet. Nou, voor, voor ras en dat soort dingen vonden ze allemaal niks... maar ze vonden wel één hele belangrijke variatie... namelijk of de rechter al zijn lunch had gehad. Want een rechter met honger is chagrijnig... En die zal dus niet pleiten voor vervroegde ple vrijlating. Maar als hij gewoon een, een broodje of een bord spaghetti op heeft... dan is hij een stuk milder. En dat, dat schilderde... Ik heb de percentages uh, uh, nou, ik heb de percentage er even niet bij... maar het schilderde echt een, echt een slok op een borrel. Dus word je voor de rechtbank gedaagd, neem wat te eten mee. Van. Ja, en het, het volgende onderzoek dat ik ook nog even wil noemen. Dat is geïnitieerd door uh, Oscar-winnaar Colin Firth. Want die wilde het een keer onderzocht zien. En het is nu gepubliceerd in Carbon Biology. Of uh, mensen met andere politieke voorkeuren ook andere hersenen hebben. En uh, nou ja, laten we eerst eens luisteren naar wat uh, politici. Goeiedag. Ik gebruik Twitter eigenlijk vooral om uh, te vertellen wat ik aan het doen ben als uh, minister-president. Het linkse project van de multiculp of die klimaatwaanzin... of onze donaties aan de pinacolada mafia op de Nederlandse Antillen. Ik wil dat mensen een eerlijke kans krijgen waar ze ook vandaan komen. Een eerlijke kans. En dat betekent dat mensen die het goed hebben... een wat grotere bijdrage moeten leveren dan mensen die het minder goed hebben. Ja, dus de vraag was, hebben mensen die rechts of links zijn... of, laat ik zeggen, conservatief of liberaal, een ander brein? En dan blijkt dat mensen die liberaal zijn... die hebben wat grotere delen van het brein die omgaan met snelle veranderingen. Dus die zijn heel flexibel en die kunnen dus makkelijk veranderingen handelen. Aan de andere kant zijn mensen die wat conservatiever zijn... veel beter in het herkennen van gevaarlijke situaties. Dus elk hebben ze zo hun talenten. Maar het was dus inderdaad zo als die Colin Firth eh, suggereerde... dat er wel degelijk verschillen zijn in het brein die maken... wat iemands politieke voorkeur wordt. Grappig, de hoofdrolspeler van een King's Speech... die uh, uiteindelijk uh, wetenschaponderzoek in werking stelt. Ja, ja ik, ik had altijd gedacht van mensen stemmen... wat ze van huis uit hebben meegekregen. Maar uh, dit zou dat dan toch een beetje kunnen relativeren. <middels> in Labyrinth Radio is het nu tijd voor het weer, tenminste op zee wel te verstaan. De temperatuur van het zeewater, de deining van de golven, de windsnelheid. Ruim 150 jaar werd dit in kaart gebracht door zeelieden voor het Weerinstituut KMI. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer nodig. Moderne apparatuur nemen de metingen van de zeelui over. En het KMI reikte daarom vorige week de aller. Aller, allerlaatste medailles uit aan de laatste weermetende zeelieden... als dank voor een jarenlange hulp. Dames en heren, allemaal heel hartelijk eh, welkom. Namens het KMI wil ik u welkom heten op deze feestelijke bijeenkomst... waarin de koninklijke onderscheidingen en beloningen worden uitgereikt... aan een aantal zeevarenden die een belangrijke bijdrage eh, hebben geleverd... en nog steeds eh, leveren aan de maritieme eh, meteorologie. Ja, dan gaan we nu over tot het hoogtepunt van de dag. Het uitreiken van de uh, onderscheidingen en uh, beloningen. En dan beginnen we met de gouden medailles. Klopt de logistiek, Ali? Ja, alles klopt. Prima. Alles klopt. Uh, de eerste is uh, kapitein Klanker van Splithof BV. Ik verzoek u naar voren te komen. Ik heel benieuwd wat u gekregen heeft. Nou, dat... kunnen we kunnen de medaille wel even laten zien. Kijk, lezen je die medaille? Ja, Ik zal het uh, moet ik even een beetje opzetten. Het staat op aan PG Klanker uit erkentelijkheid voor de langdurige en bijzondere verdiensten op het gebied van de maritieme meteorologie vanwege de koningin. Een gouden medaille krijg je daarvoor uitgereikt. Hij is prachtig. Ja, hij is zeker mooi. En waar gaat u deze een plekje geven thuis? Nou, die komt naast die zilveren medaille te liggen. Naast al die andere medailles die we thuis hebben liggen. In de prijzenkast, dus min of meer. Ja. Bent u trots? Ja, zeker wel. Ja, ja. Ik denk dat het voor de laatste keer het is toch wel iets bijzonders. Ja. Ja. Het is een, een, een zilveren medaille. En daarachterop staat dat, dat ze het waardeert dat we, dat we dit werk gedaan hebben. En welk werk precies heeft u gedaan? Um, wij doen observaties uh, voor, uh, voor de weerstations. Uh, dus dat doen we elke zes uur. En dat houdt in uh, temperaturen, uh, barometerstand, zeewatertemperatuur, bewolking, um, de luchtvochtigheid, uh, de deining. Bedenk het maar. En het is een, een lijst van, ik denk iets van 20, 20 punten, die we elke 6 uur opsturen. Waarom wilde u daar uh, 35 jaar geleden aan meedoen? Nou, die boeken lagen in die tijd op de brug en het werd door andere voorgangers, bemanningsleden, stuurlijnen, werd het ook gedaan. Dus zo ontstaat dat, ja. U heeft heel wat zien veranderen in al die jaren. Ja, we moeten een emmer water putsen uit zee in die tijd. En dan moest je de temperatuur van het water uh, ging je meten. Met een thermometer? Met een thermometer, ja. Wat echt veranderd is, is de methode wanneer het naar het KNMI gaat. Vroeger ging dat met, met morsecode en tegenwoordig gaat dat met, met internet. Dat is de grootste verandering eigenlijk. Is er een moment geweest dat u in een soort van weersituatie terecht bent gekomen? Dat is uw leven bijgebleven. En kunt u dat moment beschrijven? Na nou, dat, dat soort momenten dat druk je altijd een beetje weg. Hè. Maar je bent wel eens blij dat je weer, uh, weer veilig in de haven gekomen bent natuurlijk. Als je 45 jaar vaar heb je zeker wel een keer in de storm gezeten. Ja, ja dat kan niet mis. Ja. Het meest ingrijpende denk ik dat toch wel een, een cycloon was uh, op de Indische Oceaan. Dat was heel vroeg in mijn carrière. In die tijd had je de, de mooie weersvoorspellingen nog niet, uh, die, die je nu hebt. En daar kwamen we bij verrassingen in terecht en dat was uh, indrukwekkend. Ja. Indrukwekkend? Ja, ja we waaien er bijna om, laat ik het zomaar zeggen. Op zo'n moment kom je dan niet toe aan het doen van weermetingen aan, alhoewel het wel heel belangrijk kan zijn op zo'n moment. Nou, dat, dat werd toch wel gedaan, want op het moment dat vermoed wordt dat je zo'n tropische depressie tegenkomt, dan, dan worden er elke uur toch waarnemingen gedaan die ook weer gedeeld worden als het kan met het, het KNMI. Dus terwijl je probeert je schip uh, door een storm heen te loodsen, worden er ook nog metingen gedaan? Ja, er is natuurlijk een team. Hè. De ene is met de navigatie bezig en de ander heeft uh, vaak nog wel even tijd om een waarneming te doen. Dat, dat lukt wel. Oh, je moet je goed vasthouden. Zo moet je dat doen, ja. ja. De zebra oversteken kan wel eens gevaarlijker zijn dan een zeilreis uh, naar uh, Antarctica. Het gevaar is zo uh, duidelijk aanwezig, de golven zijn zo hoog, dat je... Dat je gaat, uh, de, de natuurkrachten meer gaat herkennen. En ik denk dat de mensen dat heel erg verleerd zijn uh, in de steden. Voor Zeelui ligt dat iets anders. Die, die hebben elke dag te maken met uh, grote natuurkrachten. En die houden daar ook meer rekening mee. Is dat ook het mooie van uw vak? Ik denk het wel. Uh, ik ben mijn hele leven al zeeman, dus ik weet niet meer zozeer wat een kantoorbaan is. Maar ik heb ook geen behoefte om dat uit te gaan vinden. Het is jammer dat deze traditie van het weer mee te verloren gaat. Dit was de laatste keer. Dit is de laatste keer, ja. Ik ben ook zeevarende af nu. Dus ik vaar niet, meer. Dus wat mij betreft is het dus, van dat komt het mooi uit. Ja. U hoorde verslaggever Frederik Melman in gesprek met Cela Klanker, Gastra en Hins. Ja, en hier in de studio zit Willem Merser Bruins, oud-conservator van het Scheepvaartmuseum Amsterdam. U was bij de ceremonie. Ik kan me zo voorstellen dat het en feestelijk was, maar ook eigenlijk een beetje treurig. Ja, jammer. Het is een afsluiting van een, van een hele lange periode, een hele oude traditie, die begonnen is in de jaren 1850... Uh, toen een Amerikaanse invalide geworden uh, marineofficier uh, hoofd werd van de kaartafdeling van de Amerikaanse marine. Hij trof in dat uh, bureau waar hij uh, kwam te werken... een groot aantal oude scheepsjournalen. Hij heeft die doorgespit gedurende een aantal jaren... en daar gegevens uitgehaald over windrichting, windkracht en zeestromen. Die gegevens heeft hij... In Uit kaart. interesse? Of, uh, hoe ontstond dat? Ja, waarom of hij daar precies mee begonnen is, weet ik niet. Maar als je, als je ach, misschien wel wetend wat het, wat het zou kunnen betekenen. Want hij, die kwamen dus in kaart en die gaf die kaarten waar die gegevens per maand in stonden... gaf die mee aan schepen en zei dan tegen de kapitein... Eh, je mag die kaart gebruiken tot je profijt... maar je moet dan zelf waarnemingen doen en die na afloop van de reis weer bij mij inleveren... zodat ik die kaarten kan verbeteren en uitbreiden. En uh, ja, dat, dat, dat leverde enorme bekorting op op reizen. Ik bedoel, tien dagen op een reis van Rio de Janeiro naar de, de oostkust van Amerika. Dat was een aanzienlijke bekorting. Um, en daar hebben heel veel schepen een voordeel mee gedaan. Vervolgens heeft hij het uh, uh, met behulp van de uh, Nederlandse Mino Janssen uh, naar Nederland gebracht. Het is hier in Nederland. Uh, uh, op Nederlandse schepen ingevoerd. dat bijhouden van die gegevens. en inleveren. Daar trad het KNMI op. Die, die verzamelde in Nederland die gegevens. En. Uh, de, de, de, ja, vroeger op, werd het gedaan, geloof met oude notitieboekjes. En dat telde zelfs mee of je die medaille kreeg, of je wel netjes handschrift ja, ja, ja, ja, had. Ja, maar dat uh... is nog steeds zo. Dat is, of, dat is tot de vorige week nog steeds zo geweest. Ja, en om dat te stimuleren, om die kapiteins en die schippers te motiveren... om dat te blijven doen, iedere zes uur, zoals we net gehoord hebben... Uh, vier keer per dag dus, uh, werden prijzen uitgeloofd. Dat waren gouden medailles, zilveren medailles, maar barometers... die zijn toen vorige week ook uitgeloofd, ook geldbedragen soms... Um, en dat heeft heel goed gewerkt. Dat, uh, dat heeft een enorme schat aan informatie opgeleverd. Maar voor de luchtdruk en luchtvochtigheid... zal het nog steeds wel gebruikt worden, toch? Om, te, om een beetje te kalibreren met de satellieten en, en, en dat nou, soort Nou, ik ding. heb begrepen van een van de kapteins die daar ook was... dat het gewoon doorgaat. Dus ik, ik weet ook niet precies wat de reden is dat ze met de medailles uh, gestopt zijn. Misschien heeft dat iets met de goud- en zilverprijs te maken. Dat weet ik niet op het ogenblik. Maar uh, de waarnemingen gaan gewoon door. Maar, maar als het om... emmertje water niet meer wordt gehaald... Zeg maar, voor de watertemperatuur, dat is op andere manieren te meten... En jullie zeggen net dat er nog maar 1% duidelijk is van de microben en bacteriën. Kan dan niet een emmertje water alsnog worden gehaald door de zeelieden? En dan, nou ja, voor nou, jullie onderzoek eigenlijk. Laboratorium en ja. ja, maar dat gebeurt ook hoor. Ja. Er worden dus voortdurend emmertjes water gehaald. Op, op grote schaal. Een, een, een enorme inventaris gemaakt van wat er in de zee nog allemaal te leven is. En dat wordt voornamelijk nu gedaan door eerst naar het DNA te kijken. Ja, ja. Meneer Mertzer Bruins... Uh, uh, al die gegevens hè, over, over weersomstandigheden, zeestromen en, en dat soort dingen. U zei dat scheelt dan tien dagen op, op een route naar uh, Rio de Janeiro uh, vroeger. Hoe deed je dat eigenlijk vroeger? Want in de, in de tijd voor GPS en, en, en satelliet, hoe, hoe navigeerde men eigenlijk... Ja, je wist waar je was, je wist waar je heen ging en je had een kaart. En maar je ziet een koerslijn in. Linkswater, rechtswater, voor je water, achterwater. En dan moet ja. je op een gegeven moment de weg gaan zoeken. Ja, ja, dat was beperkt, die mogelijkheid. We praten nu bijvoorbeeld over de 17e eeuw. Uh, dat was beperkt. Je kon wel je breedte bepalen, je geografische breedte. Dus het aantal graden dat je ten noorden of ten zuiden van de evenaar was. Maar je lengte, de afstand tot de nulmeridiaan, die kon je niet goed, niet, niet goed bepalen. Dat was een gis. En uh, ja, dat, dat ging dan ook wel eens mis. Je kan maar je eens... kijkt naar de sterren en kan je dan ongeveer zien van... oh, dat is de Poolster, dus daar, zal het, uh, daar moet ik niet heen? Nee, je, meet, je moest de, de hoogte van de Poolster meten, of van de zon... als die smiddags door de media gaat. Poolshoogte hoogste... meten. Poolshoogte, dat is de uitdrukking die Nemen. komt van... Ja. meten van uh, de hoogte van de Polster. Uh, en de hoogte van de Poolster is gelijk aan de breedte van de waarnemer. Hè. Die staat hier op ongeveer 52 graden boven de, boven de Noordpool. Beneden de evenaar heb je geen, uh, kun je de polster niet meer zien. Uh, er is geen goed alternatief op het zuidelijke halfrond. Er is geen zuidelijke polster. Dus daar moest je dat, uh, was je afhankelijk van de zon. Van het uh, uh, uh, waarnemen van de middagbreedte als de zon door de mediaan gaat. Naast u zit microbioloog, maar ook voor Vent Zeiler en uh, Gijs Kunen. U had een vraag? Nou, nee, maar het is natuurlijk toch ontzettend interessant... om te zien dat gissen, hè, wat je deed... Uh, dat, dat was natuurlijk bij de oude vissers was dat ook niet. anders... Maar die hadden natuurlijk lang niet die mooie apparatuur die uh, zeg maar wel op de grote scheepvaart was. Hoe, hoe deed je die dat dan? Nou klopt. Maar vissers, als we kijken naar de Haringvisserij, dat is een, dat die varen min of meer een, een rechter, voeren, vroeger min of meer een rechterlijn lijn naar IJsland en weer terug. Dat is niet zo'n vreselijk ingewikkelde reis. Uh, je, je loopt de Schotse kust aan, je gaat via de, de Shetlands, de Orkney eilanden uh, en dan verder naar richting Groenland, IJsland. Uh, als je goed kompas had, dan kom je, kwam je ook wel weer terug. Ze bepaalden ook wel hun breedte onderweg, dat konden ze ook en dat deden ze ook. Maar dat is toch een aanzienlijk eenvoudiger soort uh, vorm van navigatie... dan op een groot schip de Atlantische Oceaan over. Wat is in uw observatie uh, de belangrijkste uitvinding geweest voor, de, voor de, de, de gps en de satelliet en, en, en de radar... Van, van, die, van die mooie oude instrumenten? Nou, de tijdmeter. De tijdmeter die, die heeft ons de, de lengtebepaling gegeven. Gaan we het dan over een horloge? of wat Ja, je Ik je je voorstellen dat een horloge een wat heel nauwkeurig loopt... wat je op, op, op, op de tijd van de nulmediaan zet als je weggaat. En die klok moet dus zo nauwkeurig blijven lopen... Niet, geen last hebben van beweging van het schip... temperatuurwisseling, vochtigheid... Um, je moet hem ook elke dag opwinden, moet je niet vergeten. Dat hij altijd diezelfde tijd van die Nulmeriaan blijft aanwijzen. Je bepaalt aan boord iedere dag je lokale tijd. En het verschil tussen de lokale tijd en de tijd van de tijdmeter, Daar kun je je geografische lengte uit afleiden. Over tijd gesproken, hoe gaat het u eigenlijk af? U komt uit een, uit een familie van zeemannen. En, uh, hoe gaat het u af om een beetje zo aan het land te blijven? Oh, heel goed. Ja, daar heb ik geen probleem mee. Ik heb heel kort gevaren en daarna heel lang bij het scheepvaartmuseum gewerkt. Omdat ik meer geïnteresseerd was in het verleden van de scheepvaart dan in de praktijk. In, in de praktijk ja. Vond u het wel leuk? Wat? Varen. Ja, soms wel, soms niet. Je, je vaart soms wel eens... Ik ben er niet voor in de wieg gelegd, anders was ik ermee doorgegaan. Um, je vaart wel eens leuker, je vaart wel eens minder leuk. Maar het, is het is soms je... ook, ook wel eentonig, lijkt me, op zo'n boot. Um... Ik hoop dat ik niemand beledig hoor. Nee, maar, nee, is... maar, je, nee, maar je, je, je vaart, je vaart je, je, sowieso acht uur wacht per dag. Dan heb je onderhoud, je hebt administratieve beslommeringen... je bent met de lading bezig. Nee, het is, en, en het gaat natuurlijk zeven dagen per week 24 uur per dag door. Dus je gaat niet om vijf in naar huis natuurlijk, hè, op een schip. Oké, okay, nou goed, hopelijk worden er ja, misschien in de toekomst... toch een andere vorm van medailles uitgereikt... aan mensen die toch nog metingen doen. In ieder geval hartelijk dank Willem Meursen-Bruins. En in Labyrinth Radio is het nu tijd voor deel 3 van de serie Het Depot... over verborgen of vergeten verhalen achter voorwerpen... verstopt in kelders of schuren of zolders. Maar in dit geval misschien wel verstopt onder water. In deel 3 gaat verslaggever Gerda Bosman op zoek naar het verhaal... achter een gezonken 17e-eeuwse vrachtvaarder... in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad. Ja, een archeoloog is eigenlijk een soort detective Je probeert elke keer weer een, een, keer weer een nieuwe puzzel en dat probeer je op te lossen Zo'n scheepstrak levert allemaal kleine aanwijzingen die jou verder helpen en uh, het verhaal vertellen van uh, ja, wat, wat, dit schip, uh, wat voor schip het was en waar het vandaan kwam. En waar het naartoe ging, uh, uit welke periode het stond. In 1984 haakte het net van een Tesselse visser vast aan een houten scheepsrak. Het wrak dat naar zijn vindplaats aanloopmolengat werd genoemd, was een mijlpaal voor de onderwaterarcheologie. Na deze vondst werden alle scheepswrakken in zee niet meer als commercieel te bergen objecten gezien. Maar kregen ze de status van archeologische vindplaats. De lading van het wrak aanloopmolengat is het meest bijzonder. Het wordt nu onderzocht. Archeoloog Alice Overmeer laat zien wat er in het nationaal scheepsarcheologisch depot ligt. We staan nu op de spoelvloer. Uh, dat is uh, de natte ruimte in dit gebouw en daarin komt uh, het scheepshout terecht wat wij uh, vinden onder water of op, uh, op het land. Dus als we dat nu uit laten drogen, dan uh, gaan het, gaat dat vocht in die houtcellen uh, eruit en dan barst het hout. Dus het moet goed nat blijven totdat het geconstateerd kan worden. En ja, dat nat blijven dat doen we hier, dat uh, gebeurt in deze ruimte. Gewoon water wat eruit komt. Ja, het is de kraanwater het druppelt uh, zachtjes uh, op het hout. En om de twee uur dan, uh, gaan, die, uh, gaan die regeninstallaties aan. Nou, in aanloopmolengat uh, hebben we heel weinig scheepshout gevonden. Een, een deel van de kiel is afgezaagd. En uh, daar is een dendro-monster uh, van genomen. een jaringmonster. Uh, uh, en verder hebben we bijna geen scheepshout gevonden. Dus een wat plankjes van tonnen, uh, meer niet. Het is een schip geladen met uh, halffabrikaten. En dat komen we in de archeologie eigenlijk bijna niet tegen. We vinden altijd de afgewerkte producten, maar niet het materiaal. Uh, of het halfverwerkte materiaal waarmee dat uh, werd gemaakt. En dit schip lag vol met uh, halffabrikaten. Rollen tin, uh, blokken lood, uh, staven smeetijzer. kisten met kanonskogels, kanonnen ook. Textiel en uh, runderhuiden, halfgelooide huiden, kwik ivoor dus uh, olifantstanden al met al een hele interessante een hele zware lading ook die uh, erg boeiend uh, is voor ons archeologen witte plastic kratten en ja nou uh, is groot is het woord eigenlijk of niet ja het ziet er niet zo uh, niet zo best uit. uit op zich als je dit zo ziet liggen dan is het nog een wonder dat je het op de zeebodem hebt herkend als scheepslading ja, nou ja, dat is uh, onder water ook altijd uh, uh, een puzzelwerkje. Ja, ook om, omdat het begroeid is uh, vaak. Een scheepsvrak, vooral het hout, is begroeid met allerlei organismen. Uh, Zeeanjelieren, anemonen. En uh, dat is uh, onder water vaak een wuivende... Het ziet er een beetje levend uit. Ja, het is eigenlijk een soort uh, rif, een kunstmatig rif, zo'n uh, zo scheepsvrak. Het is altijd uh, voor onze archeologen goed uitzoeken wat er nou precies ligt. En vaak zijn wij uh, een enkele dag bezig om de, die hele dat hele wrak van al die organismen te ontdoen. Omdat we dan pas kunnen zien wat er onder ligt. Je ziet eigenlijk alleen maar grove contouren. Ja, ja. Omdat Dit is een soort uh, opslagkast waar nog allemaal dingen in liggen die nog onderzocht moeten worden. Alle kleine maar... vondsten zoals spelden. Uh, musketkogels, uh, ijzeren kogels, hier zie je een lepel, uh, een baksteen, tinnen borden, uh, dopjes van uh, glazen flesjes, mogelijk, dus de flesjes waar het kik in heeft gezeten, en uh, uh, textielloodjes. Oh daar kleine ronde. Dat zijn eigenlijk zegeltjes die een uh, lap textiel uh, werden geslagen en het waren kwaliteitskenmerken, maar het leuke daarvan is dat op sommige een jaartal staat. En hier zie je het wapen van Leiden, de Leidse sleutels. Met uh, de woorden oh, ja, Leidsgoed. Ja. Leids dus Leidslaken. Goede naam, zeg het woorden. En hier zie je 16, 16, 3. In de 5 kan je het niet zien. Het is een uh, verrassingsvondst, hè? Want het is niet zo dat dit schip al vermist werd? Nee, nee. Um, het, uh, dat, is, dat is eigenlijk nooit zo uh, het geval. Wij uh, vinden een, uh, een scheepsraak, of meestal vinden vissers. ...blijven vissers haken met hun netten achter een obstakel op de zeebodem. En die halen er dan een duiker bij. En die duiker meldt dat dan bij ons. En naar aanleiding van die melding gaan wij eens een kijkje nemen. En ja, dan vinden we een, een wrak met lading. En dan gaan we een stukje bij beetje proberen te achterhalen... ...wat voor wrak dat dan was, hoe oud het is en waar het vandaan kwam. En van dit schip is het maar de vraag of we, we daar achter komen omdat uh, een ja, groot deel van de lading lijkt erop te wijzen dat het voor oorlogsdoeleinden bestemd was. Nou, Nederland uh, was toen verwikkeld in de 30-jarige oorlog en de 80-jarige oorlog. Ja, het ligt niet echt voor de hand dat de Nederlanders zomaar uh, met schepen vol met uh, grondstoffen voor kanonnen en kanonskogels uh, uh, de haven uit mochten. Dus uh, we denken dat het uh, een verboden waar was. Ja, en als een uh, schip met verboden waar uh, zonk, dan werd dat... Uh, Hoogstwaarschijnlijk niet uh, in de bronnen opgenomen. Dan waren ze stiekem aan het varen en dan, ja, dan mist ook niemand het schip nee. als het niet aankomt. Nee, precies. Behalve de mensen die het wel missen, maar die kunnen ja. het niet zeggen. Nou ja, het zal wel een enorme strop zijn geweest, want uh, als je kijkt hoeveel materiaal hier uitkomt... ...dat moet een enorme waarde hebben gehad uh, voor die tijd. U hoorde verslaggever Gerda Bosman in gesprek met archeoloog Alice Overmeer... in het derde deel van de serie Het Depot. We begonnen deze uitzending met een ode aan de microben. En uh, daar sluiten we dan ook maar mee af, want u realiseert het zich misschien niet... maar elke sneebrood is een waar slachtveld. Meer dan 2 miljard gistlijkjes krijg je naar binnen... als je alleen maar een boterham met kaas eet. In onze rubriek Huistuin en Keukenwetenschap... ontvouwt Culi-journalist Annemieke Smidt het dramatisch leven en sterven van broodgist. Huis, tuin en keukenwetenschap. Mag ik even wat vragen? Hey. De gist, waar ligt die? De bakker gist. Ah, dat is de gist. Oké, okay, dankjewel. Alles ja, dank u wel. Heeft u maar één ding? Ga dan maar eerst, zegt de mevrouw in de supermarkt tegen me. Maar ik weet iets wat zij niet weet. In het pietluttige zakje van 7 gram dat ik bij me heb, zitten maar liefst 60 miljard gistcellen. Dat is zo'n 10 keer de totale wereldbevolking. Gaat Tot er deze? 60 cent, alsjeblieft. Alsjeblieft? Dank u wel. Fijn dag nog. Bedankt. Het is ongelooflijk, 60 miljard piepkleine leventjes voor een schamele 60 cent. Dat is pas een koopje. En het leuke is dat al die 60 miljard gistcellen moeders en dochters zijn, die als twee druppels water op elkaar lijken. Want gistcellen beheersen namelijk de kunst van de onbevlekte ontvangenis. Op de rand van de moedercel ontstaat een bolletje, dat na 90 minuten al is uitgegroeid tot een zelfstandige dochter die haar eigen weg gaat. Moeder en dochter produceren elk vervolgens weer een dochter. En die maken ook weer dochters en die maken weer dochters. En zo gaat het door in een eindeloze reeks. Na 34 vermenigvuldigingen, en dat is pakweg 30 uur, heeft één gistmoeder een heel volk van meer dan 17 miljard identieke gistkinderen geproduceerd. En daar komt dus geen man aan te pas. Nou zou je denken, als je die minuscule, grijze, droge korreltjes ziet... dat al die giscellen lang dood zijn. Maar nee, ze liggen eigenlijk gewoon te wachten op eten. Want gismeisjes zijn dol op zoetigheid. En zodra ze in de brooddeeg terechtkomen, barst het feest los. Want de zetmeelkorrels in de bloem worden door enzymen omgezet in hun lievelingssuiker... waaraan ze zich schaamteloos volschransen. En dat resulteert in een ondamesachtige partij laten. Je kunt het ook ademen noemen, maar bij een gistcel steekt dat niet zo nauw. Hoe dan ook, de tientallen miljarden gistcellen blazen koolzuurgas en, jawel, alcoholdampen het deeg in. Ze vullen de lege ruimtes in het deeg met hun uitlaatgassen, waardoor deze als ballonnen zwellen en zwellen en zwellen. Reizen noemen we dat met een net woord. In de oven komt het feestgedruis tot een abrupt einde. Niet alleen omdat de alcohol verdampt. Veel erger nog, bij ongeveer 45 graden sterft de gist massaal. Ik heb het even uitgerekend. Er gaan ongeveer 25 sneetjes uit één brood. Dus ieder sneetje is een kerkhof met zo'n 2,5 miljard gistvrouwtjes. Stank voor dank zou je kunnen zeggen. Ja, u hoorde een aflevering van onze rubriek Huistuin en Keukenwetenschap... dit keer gemaakt door culi journalist Annemieke Smit. En is de lust tot eten u niet vergaan na dit item? Kijk dan ook eens op haar webblog vpro.nl en slash uitgekookt. En daar kunt u nog veel meer vinden over het onvermoeden leven en lijden ook... in uw keuken. En voor onze microbiologen Gijs Kuhne en Willem Reinders aan tafel... is waarschijnlijk niets nieuws wat u hier hoorde. Ja, maar dat is wel heel leuk, want diezelfde gistjes... die worden nu tegenwoordig ook gemaakt om bio te maken... wat we in onze brandstof tankjes van onze auto's stoppen. Hè. Dus die worden dus daar aan het werk gezet en aan het werk gehouden... Oh, wel als een variant, het is dus niet de echte broodgist... maar een kleine variant ervan. En die, die wordt dus voortdurend aan het werk gehouden... door ze te voeren met dat, die lekkere zoetigheid. En daar komt dus de alcohol uit. De CO2 moet je laten ontsnappen, hè, dus de koolzuurgas. Uh, maar uh, dan kan dat zo direct als brandstof worden gebruikt. En zou die CO2 ook weer kunnen afvangen met een ander micro-organisme? Want, want sommige mensen die zien daar een probleem in. Dus zou je dat niet uit de lucht kunnen afvangen... door ergens iets uit te strooien? Ja, luister eens, dus, daar wordt er heel veel over gedacht. Kijk, de grap is dat je als je algjes... dat zijn dus of uh, bacteriënaljes, die we cyanobacteriën noemen, of iets in één grotere maat, gewone algjes... als je die die CO2 voert dan maken ze daar weer nieuwe algjes van, net zoals een plantje dat doet. En er zijn dus ideeën om dat soort systemen te combineren. Dat je dus de CO2 die je ergens produceert, om bijvoorbeeld warmte te maken... dat je die regelrecht weer gebruikt om algjes bij te voeren. En dan kun je die vervolgens die algjes weer gaan gebruiken... om iets nuttigs van te maken, onder andere brandstof. En Willem Rijners, nog even over de toekomst van... Uh... Ja, ik wou hier nog uh, aan toevoegen dat... Uh... Naast wat Gijs net uh, zei, dat ook waterstof geproduceerd wordt door micro-organismen. Maar ook methaan. Iedereen kent misschien uit zijn jeugd nog die grote metalen uh, platte borden op zijn kop. Zeg maar, in de boerensloot waar uh, de boeren zelf uh, hun, hun eten opbereiden. Dus methaan, moerasgas. Uh, dus micro-organismen als uh, een mogelijke oplossing van een energieprobleem in de toekomst. Mits op veel grotere schaal dan tegenwoordig mogelijk gemaakt. Dat zie ik nog wel zitten, ja. Ja, en natuurlijk de toepassing uh, in, in kaas en wijn en dat soort dingen. En dan is het altijd het grappige dat ze ineens een heel eigen leven gaan leiden. Dan denk je dat je een mooi stuk kaas maakt en ineens krijgt het een blauwe korst of een witte korst. Het is nog heel moeilijk om ze te laten gehoorzamen, al met al. Ja, dat, dat is correct, maar het is, de, als je dus de schimmel aan de buitenkant van je kaas hebt... dan heb je dus de korst al verwijderd. Die korst die ze dus met opzet laten ontstaan, die is een goede bescherming. Die wordt trouwens ook vaak behandeld met een middel om te zorgen dat die schimmel uh, koest blijft. En je moet het natuurlijk ook op de goede temperatuur doen. Maar dat is waar, die kan dus bederven. Maar daarbinnenin bederft het dus niet. Het is eigenlijk geconserveerd doordat de, de bacteriën die daarin in die kaas zitten, de condities zo veranderen... dat het steeds onprettiger wordt voor buitenstaanders... om daarbij te komen en aan het eten te gaan. Dus in die kaas is het langzamerhand niet zo erg leuk meer voor anderen. Ja, en, en dat zouden... is dus een conservering van het eten. We zouden na de aflevering over brood nog een hele aflevering over kaas kunnen maken, volgens mij. Oh ja. <laughs> ja, dat zou heel leuk zijn. Dan moet je mensen van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek erbij halen. Dat is een heel instituut wat er alles van weet. Gijs Kuhne en Willem Reinders, hartelijk dank. Ook Willem Mertzer Bruins, oud-conservator van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dank. Ja, dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden... via onze website labirint.nl. En daar kunt u dus ook meedoen aan het Groot Nationaal Onderzoek. Er zijn nog steeds heel veel mensen voor nodig, dus ga naar onze site. Het is een heel leuk onderzoek. En volgende week zondag zijn we natuurlijk weer te horen... tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender hebben we het journaal en daarna Holland Doc Radio. Ja, dank voor het luisteren en nog een hele vrolijke avond. Dit is Radio 1.